Twee uur waterwalgemoed met het NWS-journaal. Het dodental van de brand in een bejaardentehuis... in de Canadese provincie Quebec is opgelopen tot veertien. Hulpverleners zoeken in het puin nog altijd naar lichamen. Er worden nog achttien mensen vermist. De brand was donderdag in een dorp... ruim 200 kilometer ten noordoosten van de stad Quebec. Het vriest er al dagen stevig. Over het puin ligt een dikke laag bevroren bluswater... waardoor het zoeken moeilijk gaat. De oorzaak van de brand in het bejaardentehuis is nog onduidelijk...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 Op de N35 bij Enschede is een man aangehouden... die 200 stroomstootwapens in zijn auto had liggen. Bij huiszoeking in zijn woning en bedrijf... vond de Marisocé ook nog 6000 Viagra-pillen en honderden nepartikelen... waaronder horloges, tassen en kleding van dure merken. De acteur Edmond Klassen is plotseling overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Klassen was vooral bekend van tv-series zoals Het Zonnetje in Huis en Oppassen waarin hij in de laatste jaren van de serie een opa speelde. De acteur speelde verder in Vrienden voor het Leven... en in Vlodder, de tv-serie. Hij was de vader van actrice Kiki Klassen, onder meer bekend van Zeggeza. Edmond Klassen is 75 jaar oud geworden. Het weer nog in de loop van de nacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad worden... Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen. In het oosten en het noordoosten wat zon. En het is dan zo'n 5 graden. Vanaf woensdag weer een paar graden kouder. Dit was het Derbeesjournaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht van 28 januari. Vannacht gaan we het hebben over de lusten en lasten van het ouder worden. En dan gaat het met name over mensen van 45 plus die nog een baan zoeken. Maar dat allemaal vanaf drie uur. Eerst gaan we het namelijk hebben over avond- en weekendtoeslagen. Werken op die tijden, ja, wat krijg je daar nou voor? De onregelmatigheidstoeslag voor avondwerken of werken in het weekend... die moet worden afgezegd, dat vindt de voorzitter van MKB Nederland van Stralen...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 werken op misschien niet zo gebruikelijke tijden als heel bijzonder werd ervaren, maar dat is het niet meer. De samenleving vraagt 24 uur per dag dienstverlening en dat zeven dagen in de week. Dus het is de normaalste zaak van de wereld dat er ook op de tijden gewerkt wordt inmiddels. En daarmee zijn die toeslagen wel in een ander daglicht geplaatst. Kortom, die kunnen er vanaf. af.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 Ja, toeslagen. Bent u het ermee eens dat het wellicht gaat afgeschaft worden? Dus de weekend- en avondtoeslagen die u nog krijgt als u s'avonds of in het weekend werkt. Zoals uh, ik nu doe bijvoorbeeld. Ik uh, moet heel eerlijk toezeggen dat ik ook geen toeslag krijg. Dus uh, misschien toch even een gesprekje met mijn baas uh, voeren. <laughs> Voordat het helemaal afgeschaft wordt. Maar u kunt uh, bellen met ons 0800-1121. Uw mening over de weekend- en avondtoeslagen. Ze gaan dus wellicht verdwijnen. Is dat goed of is dat juist slecht? Ik ben benieuwd naar uw verhaal. U mag ook mailen nacht at eo.nl, daar kunt u ons bereiken. En we zijn ook via Twitter te vinden met een hashtagje dit is de nacht. Zometeen ga ik ook bellen met Jeroen Sprenger. Hij is vakbondhistoricus en oud-FNV-voorlichter om te kijken wat hij nou van deze afschaffing vindt.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 Not so long. In deze nacht, uh, swingend, hè? met Midnight Train to Georgia, hoorde je hier bij Radio 1. We hebben het over de toeslag die u krijgt in, het, uh, ja, in de avonduren of in de weekenduren. Die gaat wellicht verdwijnen. Uh, aan de telefoon heb ik Jeroen Sprenger. Hele goede nacht. Goedendag. U bent vakbondshistoricus en oud-FNV-voorlichter. Klopt. Ja, en Bent u nu aan het werk? Nee, ik ben niet aan het werk. Nee, wij mogen... <laughs> we mogen u even storen in uw vrije tijd. Ja. Ja, kijk, heel goed. Ja, ik, ik, ik ben op dit moment wel aan het werk en ik moet heel eerlijk zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of ik uh, een, een toeslag heb. Dat uh, ben ik helemaal vergeten uit te zoeken. Um, maar het gaat wellicht verdwijnen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik vind het een beetje een merkwaardig uh, steen in de vijver die door een nieuwe voorzitter van uh, midden- en kleinbedrijf in de vijver gegooid wordt... Mm -hmm. Uh, en zoals u zelf al aangeeft, uh, er zijn dus bedrijfstakken, er zijn sectoren waar die regelingen helemaal niet meer bestaan. Nee. Waar het om gaat is dat in het Nederlandse, uh, dat per sector het arbeidspatroon verschilt. Maar dat het arbeidspatroon een maximum kent van ongeveer 40 uur in de week. Of 36, ja. dus een beetje afhankelijk hoe men dat uh, invult. En uh, als het dan daar buiten komt, ja, dan wordt er dus uh, een toeslag betaald. Ja. En als dat op uh, bijzondere dagen gebeurt, als de zondagen en dergelijke... dan wordt daar een extra toeslag uh, voor uh, betaald. Dat is heel uh, gebruikelijk. Dat is in de loop der tijden uh, opgebouwd. Uh, er zijn dus... Uh, sectoren waar dat dus gebeurt waar je dus de, de vaste patronen hebt zoals we die kennen van 9 tot 5 mm -hmm. maar er, er zijn veel meer sectoren tegenwoordig die een heel ander arbeidspatroon kennen maar nog wel steeds die kern van 40 uur en wat mm -hmm. er buiten komt dat wordt extra betaald yeah. en uh, ik weet niet precies wat deze uh, meneer van Stralen uh, bedoelt maar als hij denkt dat hij overuren en dergelijke gratis kan krijgen... Dan, is dat natuurlijk niet, dan zal dat niet het geval zijn, denk ik. Nee, ja, het zou voor werkgevers natuurlijk ideaal zijn... maar voor de werknemer uh, iets minder natuurlijk. Nou ja, kijk, het is zo dat uh, de arbeidsvoorwaarden... de primaire arbeidsvoorwaarden, die bestaan uit twee delen. Dat is het salaris en dat mm -hmm. is de arbeidstijd. Ja. Dat is duidelijk aan elkaar gekoppeld. En per sector verschilt die arbeidstijd. Verschilt het arbeidspatroon. Uh, en daar is in goed overleg, is men daar uitgekomen. Dan zijn er individuele bedrijven, dat kan ik me ook heel goed voorstellen... die zeggen van ja, de tijden veranderen, de omzet daalt op de ene dag... en misschien kunnen we meer op een andere dag. Mm -hmm. Nou, dan ga je aan tafel zitten met je medewerkers... en dan zeggen van jongens, hoe lossen we het probleem op? Ja. En in de meeste gevallen gebeurt dat dus. Maar dan blijft de kern blijft overeind. De, dus die 36 uur of die 40 uur voor een volle werkweek, dat blijft. Maar die kan dus ook andere dagen... Uh, gaan beslaan dan eerder. Ja, dan nou, zouden we denken aan uh, een zaterdagmiddag werken is een uh, dinsdagochtend vrij bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Ja, een compensatiedag. Uh, uh, ik weet niet of dat voor u geldt, want u bent van de EO, maar uh, er zijn nog heel veel christenen die op zondag niet werken. Ja. En dan moet een ander het werk overnemen. Nou, uh, dat kan niet altijd passen binnen het uh, patroon. Kijk, waar het om gaat is het arbeidspatroon uh, moet aansluiten op het ...levenspatroon, het gezinspatroon. Kortom, er is meer dan werk... Uh, ...in het leven alleen. En uh, dat is waar het... Uh, ...natuurlijk om gaat. Ja. He, een werknemer moet er ook van op aan kunnen... ...dat als hij afspreekt met zijn baas... ...ik ben op die en die uren voor je beschikbaar... ...dat hij daar buiten... ...zijn tijd op uh, naar eigen inzichten kan indelen... ...en dat met zijn partner kan regelen... ...of uh, anderszins. En als daar... ...een te grote inbreuk op gemaakt wordt... Uh, ...als dat eenmalig is, dan zal die werknemer zeggen... ...nou, dat is oké, okay, maar dan wil ik wel een paar stuivers erbij hebben. Ja, en structureel? Als het, stru als het structureel wordt, en dat suggereert meneer Verstralen... Mm -hmm. ...ja, dan zal er ook een structurele oplossing moeten uh, komen. Maar eigenlijk zegt u dus, uh, een werknemer en een werkgever... ...die moeten daar zelf uit zien te komen... ...of dat al dan wel met toeslag is of niet. Um, maar dat gebeurt dus ook dagelijks, Ja. Dus, dus ik zie het uh, probleem niet, uh, niet echt, hè, wat hij hiermee probeert op te lossen. Kijk, het vervelende is, er is op dit moment een crisis, mm -hmm. uh, werknemers hebben aan alle kanten het idee dat ze uh, gepakt worden, als het niet door de regering is dan wel door een werkgever en dan mm -hmm. komt er een werkgeversvoorzitter en die zegt van nou schaf al die toeslagen maar af. Yeah. En uh, dan denk ik van ja, daar zitten werknemers natuurlijk niet op te wachten. Nee, zeker niet. Nee. Er, er, er is een crisis. Dat is uh, onmiskenbaar zo. En die slaat toe, ook binnen bedrijven. Ja. Maar een werkgever, een ondernemer, heeft een mensen nodig om zelf het hoofd boven water te houden. Dus dan is het veel beter dat hij niet... Ergens door iemand anders van de kans zal laten roepen. van uh, het moet ophouden. maar dat hij met zijn mensen zegt. van jongens, hoe lossen we de problemen met elkaar op? Ja, dus... In dit bedrijf. met zijn tienen of met zijn vijftienen. Uh, hoe denken wij uh, onze omzet te, te vermeerderen en onze kosten te verminderen? Ja. Nou en, dat, uh, en dan komen ze ergens uit. En dan moet iemand uh, vanuit de uh, MKB-organisatie zich niet mee gaan bemoeien. Nee. Nou, ik, ik, ik dank u hartelijk voor uh, uw toelichting in ieder geval. Uh, Jeroen Sprenger aan de telefoon. Oud uh, vakbondshistoricus en oud FNV-voorlichter. Uh, dank u wel in ieder geval voor uw toelichting. En ik ben heel erg benieuwd wat de luisteraars er ook van vinden. En ik wens u in ieder geval een hele fijne nacht. Oké, okay, bedankt. Dank u wel. Ja, aan de telefoon heb ik uh, Martin, als het goed is. Goedenacht. Ja, goedenacht. Het is mijn eer om naar zo'n mooie woorden ook uit voor uh, te mogen komen. Maar uh, daar kan ik kan me helemaal in vinden wat de vorige gasten ook zijn. Ja. Ja, had over uh, toeslagen in de nacht. Uh, mijn mening daarover is dat. Uh, uh, dat het onderzoek uh, in de laatste jaren, heb ik wel dingen daarover gelezen, steeds meer aantoont. Mm -hmm. Onderzoek in de werk in de nacht, uh, uh, extra slijtage op je lichaam geeft. Uh, dus mensen die in de nacht werken, die hebben het veel zwaarder. Ja, werk jij ook in de nacht, Martin? Uh, ik heb veel in de nacht gewerkt. Op het eh? moment niet. En wat deed ik heb je ook dan geen voor salaris. werk? Uh, ja, dat was in het magazijn en veel. Maar ook uh, in de horeca, uh, in de nachtdienst werken. Dus, oh ja, ja. Je dat, uh, een beetje bewaken in een hotel en zo. Zo'n soort dingen. Uh, maar uh, ja, het is gewoon een feit dat mensen die dus een... Uh, of tenminste een feit, het is wetenschappelijk aangetoond... dat mensen die uh, s'nachts werken veel meer, veel meer last van stress gek genoeg hebben overdag. Uh, slechter slapen natuurlijk. Mm. Uh, hartproblemen later hebben, ook aanzienlijk minder oud worden en allerlei zaken, problemen in het huwelijk ontvinden. Ja. Dat wil ik niet te veel uh, opzommen. Maar nou, als je het zo opzomt, beetje, dan, dan, dan wil ik bijna naar huis gaan, Martin. Ja, nee. ik snap een medelijden met ja. ja, je, want je uh, gaf aan dat je zelf inderdaad geen toeslag kreeg. Ja, dat is ook wel een beetje logisch, want mensen zijn natuurlijk gebouwd om uh, ja, s'nachts te slapen. Ja. En ja, dan heb ik wel zoiets van, wat die vorige ook zei, als er al uh, voorgespreken dan, als er, uh, uh, je bent natuurlijk wel een, het meest dure in een bedrijf, mm -hmm. een lichaam, een mens. En uh, als de baas dan, uh, ja, aan je verdient, dan zou er toch wel iets oog tegenover moeten staan ja. hè. dus jij vindt eigenlijk en, gewoon uh, die toeslag, die moet gewoon blijven. Als je s'avonds werkt, ja, in het weekend werkt, dan uh, moet je daar gewoon ja, ook voor gecompenseerd worden. Ja, ik vond de woorden van de dan ook weer genuanceerder, want... Uh, die was natuurlijk, die zei het ook, dit ligt per branche natuurlijk zo. Ja. En um, het is nog misschien een verschil of, of je s'avonds laat in de TL buizen bij Albert Heijn nog wat vakken vult. Hoewel die ook wel genoeg aan hun personeel verdienen. Mm. Dus, maar er zijn natuurlijk wel branches te verzinnen waar het uh, wat anders ligt. Maar als je echt, ja, s'nachts, uh, echt s'nachts, na een, uh, na twaalf, zou ik zo zeggen. En ook op, uh, natuurlijk, feestdagen. Ja. Of, ja, kerst. Ja, eerste, dat tweede kerstdag. Niet meer als uh, normaal eigenlijk. Uh, nee. ja En dat is ook iets in de jaren opgebouwd. Dus waar komt het lef vandaan om dat in één keer uh, af te schaffen dan? Ja. En ik, ja misschien wel uh, met de economische... Uh, ja, ook die crisis dus in het achterhoofd. Dan, dan kan je nog zeggen, dan valt er misschien over dingen te praten. Maar ik, dit standpunt vind ik dan te rigoureus. En overigens wel goed dat je dat in het programma is en wat uh, Daglicht stelt, hè, dan kunnen mensen daar eens over denken en spreken. Ja, dat soort ja, dingen heel makkelijk in de politiek uh, mag geopperd worden. Ja. Maar ja, ja uh, je hoeft maar drie keer met je ogen te knipperen in Nederland is het soms al ingevoerd. Hè? Ja. <laughs> nou, laten we hopen dat het uh, niet doorgaat in ieder geval dan voor alle nachtwerkers. Ja, ja. ja op een genuanceerde wijze, inderdaad. Misschien ja. is dat ook wel uh, het geval. Uh, en, ja, het moet ook niet zo zijn dat er een. Uh, een bedrijf uh, failliet gaat, inderdaad, aan personeelskosten. Maar misschien moeten we dan op een andere manier. Uh, ja, uh, uh, ja ik het niet, als, we, als je dan, Ik zou zeggen, een bedrijf wat 24 uur 7 uh, uh, ja, in de markt opereert. dat mm -hmm. daar wel uh, genoeg geld is om ook. Uh, nou, ja, die zouden dat dan moeten incalculeren, al uh, in, zeg maar, ja, van tevoren. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, lijkt me wel. Ja. Ja. Nou, Martin, ik, ik wil je danken voor, uh, voor jouw mening. Ja, prima. En voor je belletje. Okay, doe er wat mee, hè. Ja, ja. ja. En een hele fijne nacht. Ja, de... Jij ook, hoor. En uh, zorgen dat je die toeslag misschien nog even krijgt. Nou, ik ga ja. morgen gelijk bellen, hè. Hoor. Ja, doen, hè. <laughs> Oké, okay, hoi. Dankjewel, Martin. Hoi. En ik heb ook aan de telefoon meneer De Ruiter. Goedenacht. Ik ben absoluut tegen het ver, laten vervallen van die toeslagen. Ja. Vaak is er, is er bij, de, bij de, uh, het gewone loon al rekening mee gehouden dat mensen dan uh, de, het te lage loon inhalen, juist door die extra toeslagen. Ja. Maar in deze economisch-liberale verloedende tijdperk, de verwerkgevers van alles aan, die hoort de gekste verhalen, ook in de bouwwereld, dat mensen gewoon op zaterdag moeten terugkomen om werk af te maken zonder dat daar goud tegenover staat. Ja. Dus het neoliberalisme die durft nu weer een grote bek op te scheuren tegen de werknemers. Om die onder druk te zetten om arbeid te verrichten waar niet voor betaald wordt. Ja, en eigenlijk hebben we dan niet zo heel veel keus als werknemers omdat er al zo weinig werk is eigenlijk. Dus we moeten bijna wel. Ja, ze moeten wel. Dus het is een. Het, ik vind het een, een, een, een, een liedelijk voorstel van die, van die voorzitter van, de, werknem, van nee. de werkgevers. En meneer de Ruiter, heeft u zelf ook wel eens in de nachtdienst gewerkt? Ja, hoor, ik heb ook een, een paar jaar in de horeca gewerkt. En krijgt u daarvoor dan ook extra toeslag? Of, of zat dat al ja, bij het ja, loon Ja, want, want, want ze zeggen het basissalaris was zoveel. Dus wat daar ik. En daar krijg je dan uh, toeslag toeslagsoverlopen. Dus zeiden ze. En, en daarmee. In, in het totaal let je daar, door, door dat totaal heb je dus een redelijk inkomen, zeiden ze. Ja. Dus het maakt gewoon. Een, een, een, een, het is een bestanddeel van je inkomen geworden. Maar mm -hmm. ik, nogmaals. Het is in de tijd geweest. dat het neo liberalisme. weer van alles aandurft. om uh, graaiend naar zich toe te halen. Ja. Dus u zegt. Nou, stop met graaien. En gewoon extra centjes erbij. als je s'nachts of in het weekend moet werken. Ja, maar, maar de werkgevers die willen dat dus kennelijk niet. Die willen nee. dat zelf in de zak steken. Zodat ze weer goedkoper aan hun arbeidsproductiviteit uh, komen. Ja, ja die kan gewoon wel op, inderdaad. Nogmaals, het zit hem in, zit in, in de geest van de tijd. De mensen durven ook niet meer op te staan. Niet meer, niet meer uh, voor, uh, recht meer op te komen. Maar goed. Uh, ik vind dat de media-mafia daar aan meewerkt. Die is ook een beetje kruiperig geworden naar de werkgevers en zo. Ja, ja het is wel een lastige tijd. Hè. De crisis ja, ja. is wel... Nee, maar, ik vind, nou, maar altijd, ik vind de media, mafia noem ik ze altijd, kruiperig ook naar, naar, de, naar, de, naar de werkgeverskant toe. Oké, okay. ja. En hoe bedoelt u dat dan, kruiperig? Kruiperig, nou ja, uh, ik, ik durf kennelijk niet eens uh, zo te zeggen, nou ik heb geen nachttoeslag. Uh, want uh, of je hebt zo'n uh, goed salaris dat u het niet eens uh, weet dat u dat, dat er wel of niet bij hebt. Maar voor heel hele hoop mensen maakt het uh, uh, een wezenlijk onderdeel van een toch al, niet al te hoge uh, inkomen uit. Ja, zeker weten. je zit waarschijnlijk aan de goede kant van de streep, dus nou. u zult misschien dat niet missen. Denk het niet, de zegt u? Ik, ik denk het niet, meneer ja, de Ruiter. Wat zegt u? Ik denk het niet. Nou, misschien, daarom zeg ik het misschien, misschien niet. Maar nogmaals, ik, ik, ik merk ook dat uh, in de hele journalistiek men het uh, steeds wordt naar ja. de werkgevers toe. Ja, ja, ja. ja ik begrijp, ja, ik, ik snap uw punt. Ja. Ja. Maar ik wil u in okay. ieder geval uh, bedanken voor, uh, voor uw mening en uw telefoontje. Graag gedaan, mevrouw. En ik wens u een hele fijne nacht. Ik wens u niks wunder. Dank u wel. Ja, het gaat er over de afschaffing van een weekend op de avond toeslagen. Moet dat nou gebeuren of moet dat nou niet gebeuren? Het is natuurlijk het, uh, het is een voorstel vanuit het MKB, Midden Kleinbedrijf Nederland. Die zitten natuurlijk met kleine bedrijven. In het weekend moeten zij op zaterdag open zijn, uh, maar hun personeel ook meer betalen. Kosten natuurlijk meer, dus moet het worden afgeschaft, vinden zij. Maar zijn we het daarmee eens? Uh, dat is de stelling vannacht. U kunt bellen 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Uh, en je kan ook mailen. nachtapenstaart.nl Of twitteren. Dat kan met een hashtagje Dit is de nacht. eerst muziek. My Buddha, my, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my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 Golden Grime Piano, my beautiful focus, D.O.U. you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. But now, there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road for me to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there. When the night comes When the night comes Two spirits in the night You can leave before the morning light When there's nothing left to lose There's nothing left to fear So meet me on the edge of time Won't oh, keep me waiting. I'll be right. If You and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let you put all the cares behind us and go where they never found us. I just wanna be there beside you. Yeah. yeah. Joe Kakker, when the night comes. Ja, moet je ook werken. Ja, Joe Kakker natuurlijk als artiest uh, vaak optreden, denk ik, s'nachts en s avonds in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij hun aangeregeld is. We krijgen ook uh, tweetjes binnen, want u kunt mee twitteren. En dat kan via een hashtag dit is de nacht of een apenstaartje dit is de nacht. ACE Security zegt het is bewezen dat wissels nachtdiensten zeer ongezond zijn voor lichaam en geest. Daar moet een toeslag tegenover staan. Vinnie zegt uh, zolang de gemeentelijke instanties niet open zijn in de avond, kantoren ook niet, blijft de toeslag. En Wim van Stipthout zegt, s'nachts werken heeft fysieke en sociale nadelen en zelfs verhoogde kans op kanker. En dat moet natuurlijk gecompenseerd worden. Dank jullie wel voor jullie tweets en als u ook mee wilt twitteren, dan uh, bent u van harte welkom. Uh, hashtag dit is de nacht. Uh, mailen mag natuurlijk ook nacht.eo.nl en bellen. Vind ik ook erg gezellig, 0800 1121. En dat heeft ook uh, Marcel gedaan. Goeienacht. Ja, goeiedag. Ik spreek met Marcel van Brecht. Hallo. Uh, hoi. Ik keek, vraag mij af, die, dat is wel allemaal zo leuk en aardig van zo'n man die net nieuw is en 5000 euro in de maand verdient. Ja. Maar ik, ik werk s'nachts, ik, ik heb al gezien, dat zei ik net ook al tegen je collega, dat ik heb in, sinds in de laatste vijf jaar mijn salaris achteruit gegaan met meer dan 800 euro per maand. Zo. Ja, want je zit op de vrachtauto, hè? Ja, dus ik mag geen buitenland meer rijden, want, nou ja, mijn... Collega's uit Polen die zijn goedkoper dan ik. Ja. Ik ben al mijn overuren wettelijk gezien, maar overuren ben ik allemaal al kwijt, want ik mag gewoon nog maar 48 uur maken. Zo. Nou, wil, nou, nou willen bij ons, uh, willen ze, uh, weet je wat, er wil niemand dit werk doen, dan krijg ik, ik, geloof iets van 30 cent per uur meer. Wil die dat nou ook nog een keer hebben? Ja, dan hou je niks meer over. Nee, dus ik ben al verplicht, want ik, als je kijkt naar onze baarslaar, ze legt rond, uh, rond de 13,500 13, euro per maand. Ja. En nou mag ik bijna geen overuren meer maken? Maar ze verwachten wel dat ik alles hier op de weg netjes heel houd. Ja. Dus ik, ik moet het hebben van al mijn kleine toeslagen die ik krijg. Ja, je zegt eigenlijk voor wat hoort wat. Doe je nou ook bewuster, uh, vaker nachtdienst draaien? Omdat je dan wat meer verdient? Ja, dat is duidelijk. Maar ja, kijk, in principe verdien je, in principe verdien je minder. Kijk, ik houd niet van files. Dus ik rij het liefst s'nachts, omdat je dan het minste uh, probleem hebt onderweg. Mm -hmm. Maar kijk... Het, het, het feit is gewoon, ten eerste wil niemand het bij ons doen. En ik vind het niet zo heel erg samen met nog twee collega's. Ja. Maar ik zeg gewoon echt van, ik, ik begin er niet aan. Nee. Want wij mogen ook maar tien uur per nacht maken. Terwijl die anderen maken er vijftien. Ja, precies. Dus, ja, dat, dat ja. blijft lastig hè voor de chauffeurs sowieso. Ja, het is heel lastig. Want wij, wij moeten ook weer 35 uur per, uh, per vijf jaar naar school toe. Ja. Nou willen ze dat ook weer gaan afschaffen, dat de werkgever dat niet meer betaalt, moeten we dat zelf gaan betalen. Zo. moet ik ervan betalen? Ja, er wordt overal beknibbeld uh, in jullie sector. Ja, wij lopen ja. 15% achter op de rest van Nederland. Zo. Dus ja, jij, jij, ze... jij zegt, uh, ik wil best wel een protest gaan starten bijna tegen die nacht en uh, weekend toeslagen. Of uh, <laughs> begrijp nou, ik het verkeerd? Nou, ja, naast nou, voor mij ja. moeten gewoon... Ik zeg gewoon kijk, je ja. krijgt ja. het niet voor elkaar. Dat is gewoon het punt. Ze moeten gewoon eens een keertje, net zoals in Frankrijk doen... gewoon eens een keertje alle hier plat gooien. En dan is het kijken, want ze vergeten... Mensen verlopen altijd wat de schuld op maar ze vergeten één ding. Ze zijn wij met z'n allen één dag het werk is Binnen een paar dagen... Hebben jullie geen eten meer in de supermarkt? Nee, dat klopt inderdaad. Het is echt ontzettend belangrijk inderdaad, dat er zoveel vrachtauto's rijden in Nederland. En uh, ja, ik ben erg dankbaar dat het ook gebeurt. En uh, ja, ik ben het heel met je eens dat daar echt wel een compensatie voor tegenover mag staan. Ja, want het, zoveel is het niet wat wij verdienen hoor. Nee. Nee. Ik denk wel van ja. Maar hij denkt alleen van ja, nou ik ben nieuw en ik zal eens even laten zien dat ik het ben. Ja. Lekker makkelijker die 5 je per, per maand verdient. Ja, dus jouw statement, Marcel, is eh, lekker houden, die toeslag. Ja, blijf voor mijn geld af. Ja. Ik weet niet voor niks uh, s'nachts. Nee, nou duidelijk. Punt gemaakt, Marcel. Dank je wel voor bellen. Oké. Okay, en, en rij voorzichtig, hè? He? Altijd. Heel goed. <laughs> <laughs> dag. En, dag. En ook uh, gebeld naar 0800-1121 uh, heeft uh, Siegfried. Goedenacht. Ja, Hoi. Wat voor werk doe jij? Nou, uh, momenteel uh, ben ik voor mezelf bezig. Oké, okay, kijk aan. En betaal je jezelf dan ook extra uit in het weekend en uh, s'avonds? <laughs> nee, uh, ik, uh, ik ben uh, voor mezelf... Uh, uh, uh, nou, ik ben weer wat aan het opstappen. Ja. Yeah. Maar wat die... Uh, nou, uh, mijn, uh, nou, de vruster, zijn collega... Ik heb zelf op de vrachtwagen gezeten. Ja. Yeah. geef hem volkomen gelijk. Ja, yeah, hè? Hey. En uh, waar ze hier nou mee bezig zijn... Ik heb uh, jaren in de vijf ploegen gewerkt. Ja? Yeah. Nou, dat is. Je werkt twee dagen vroeg, twee dagen smiddags, twee nachten. Dan ben je vier dagen vrij. Zo. So. Je werkt de weekend. Yeah. Ja. Je, je, je hebt totaal geen sociaal leven. Dat is allemaal al naar beneden gebracht. Je had toen, uh, dat weet ik nog wel heel goed, 1300 euro. Nou, doordat jij uh, de toeslag had. Kun je een verzoenlijk bad eten op tafel zetten. Ja, die toeslagen waren eigenlijk gewoon jouw, uh, even jouw extraatje, zeg maar. Ja, maar de, dat, dat, dat is het toch gewoon. Ja. En, uh, en zoals het nu gaat... Nou, en dan kunnen we wel allemaal zeggen, en daar blijf ik bij... Het gaat slecht in Nederland. De economie gaat slecht. Mm -hmm. Nee, het is... Het geld gaat de verkeerde kant op. ja. Als we het goed beter verdelen, zeg maar, dan, dan, dan komen we allemaal blijer uit, uh, zeg maar, uiteindelijk uh, aan de achterkant eruit, zeg maar. Nou, als ik kijk wat er nou hier gebeurt. Ik zit dan in Overijssel. Ja. Nou, ik uh, heb het laatste uh, jaar hier geen druppen benzine meer gekocht. Oké. Okay. Waar ga je naartoe dan? Ik ga thuis van. Oké. Okay schuilt mij als ik in Duitsland 10 uh, kilometer over de grens ga. schuilt mij 20 cent per liter. Zo. En uh, Nou, dan ga ik even langs de supermarkt. Uh, dat scheelt mij uh, gewoon uh, per uh, keer uh, plus minus een uh, 30, 40 euro. Okay. Aan uh, wat ik bespaar. Ja, dus daar, daar dus bespaar is dan je dan de... meer wat op. Wat zegt u? Daar bespaar je dan weer wat op. Op de boodschappen, de benzine. Om zo toch weer een beetje ja, maar, rond uh, te komen. Ja, nou, maar als ik toch heel eerlijk ben. Waar, waar zijn wij hier in, in godsnaam mee bezig? Ja. Het is toch de chauffeurs, die uh, transportbedrijven. Die gaan in het buitenland tanken. Het stilte is. Uh, ze zijn hier uh, met alle bezuiniging, lasten, bezwaar. Uh, Verswaring, zijn ze helemaal de verkeerde kant op gegaan? Ja, ze dus eigenlijk zeggen Ja, met al die besparingen, dan maken we Nederland ook echt niet mooier van, want we zoeken het in het buitenland op. Ja, maar het is toch logisch? Ja, zeker. Dat in, de, in het grensgebied mm. verdient staat geen rode cent meer. Nee. Ben, eh, toevallig, eh, een week geleden, was het nog op de radio. Transportbedrijf met 100 vrachtwagens gaat in België denken Daar nemen ze personeel aan om BTW terug te geven aan, de, aan het bedrijf. Ja, ja, zeg maar. Dus als wij, dus in de grensgebieden gaan we al de grens over. Daardoor krijgt Nederland eigenlijk hè de staatskas weer minder geld binnen van ons. Uh, dus als we het hier in Nederland wat goedkoper en aantrekkelijker maken, dan helpen we de economie ook weer wat meer. Want dan haal je misschien wel je benzine hier in Nederland. Ja, we zijn allemaal één Europa, hè? Ja. Maar, ja, maar jij bent dus inderdaad voor als Nederland het wat beter organiseert. Dan kunnen we hier in Nederland weer onze boodschapjes doen... en helpen we zo onze eigen economie weer wat versterken, zeg maar. Wij versterken onze eigen economie met om, om ons heen te kijken. Hmm. Wat Duitsland doet, wat België doet. Ja. Nou, en dus als, wij de, als wij de prijs gelijk trekken, kan iedereen verzoendig boterham verdienen. Ja. En zijn we zo uit de crisis. Nou, kijk aan, ja. Siegfried, dankjewel voor je telefoontje. En uh, wat ik nog even wil zeggen is: we willen één Europa. Trek overal de benzineprijzen gelijk. Trek overal de minimumloon gelijk. Ja. Dan heb je één Europa. En zolang je dat niet hebt, blijf je dit houden. Kijk, een statement van Siegfried, zo in de nacht. Dankjewel. Ja ik geef je chauffeur gelijk. Ja, nou kijk, heel goed. Sylvie, dankjewel voor je telefoontje. En je had het al over okay. Duitsland, dat je daarheen gaat om te tanken. En ik heb al een telefoon. Jos, goedenacht. Ja, ik wou ook even reageren. Ik ben uit Duitsland. Ja. Maar als ik zoiets hoor van een voorzitter van een werkgeversorganisatie... dan moet ik echt lachen. Ik zou ook kunnen huilen als het niet zo... Ja, maar het is gewoon lachwekkend. Want uh, die man die praat over verworvenheden. En uh, ja, die zet hij gewoon bij het oud vuil. Ja. Ik bedoel, daar hebben onze voorouders, onze ouders en onze grootouders voor gestreden. Ja, voor die extra centjes in de avonduren en in de weekenduren. En om ze nou ineens weer weg te halen. Ja, dan... ja precies. Ja, precies. En, uh, maar het, het komt mij een beetje zo voor dat hij uh, bij zijn vriendjes uh, de werkgeversorganisatie... Uh, gewoon uh, goed figuur wil slaan en uh, dat gaat dan op kosten van de werknemers. Maar ja. dat zijn mensen, de meeste mensen, dat zijn goede mensen die werken hard en ja. die moeten toch in staat worden geacht om met hetgeen wat ze doen, met die, met die 36 tot 40 uur werken, gewoon een gezin te onderhouden. Maar dat is zo goed als onmogelijk ja. door, door, door dit soort mensen. En die hij zal, zit waarschijnlijk met een, uh, een fijn uh, uh, salaris... Uh, uh, ...andere mensen de portemonnee uh, leeg te praten. Ja, ik durf niet te zeggen wat hij erin heeft zitten... ...maar uh, ik denk inderdaad ja, nee, uh, dus een stuk meer dan... Uh, ja. Maar ik denk meer dan als, uh, als jij en ik. Ja, dat, dat geloof <laughs> ik heel erg graag inderdaad. Ja, ja, ja. Hey Jos, je belt vanuit Duitsland. Hoe staat het er daar voor? Krijgen mensen daar toeslag in de weekend en de avonduren? Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik weet er het fijne niet van. Uh, ik denk wel, uh, wat ik van mijn vrouw weet, is wel dat er uh, toeslag bestaat. Ja. Maar dat dat ook steeds meer uh, uitgehold wordt. Want uh, ja, ik bedoel, bij de kleine mensen, er zijn er zoveel van, er valt het meeste houden. Ja, ja precies. Nou ja, ik heb ook geen idee eigenlijk hoe het in het buitenland voorstaat met toeslagen. Dus als iemand daar iets van weet, dan zijn telefoontje zeker welkom. 0800-1121. Jos, dankjewel in ieder geval voor je telefoontje. Ja, graag gedaan. Ja, en ik ben ook heel erg benieuwd of er iemand luistert die zegt... nee, ik ben het hier wel mee eens. Misschien iemand die een klein bedrijf heeft en zegt... ja, luister goed, al dat personeel dat ik moet betalen... dat moet ik ook ergens van doen. En uh, ja, als ik ze allemaal toeslag ga geven s'avonds en in het weekend dan ben ik snel door mijn centen heen. Ik ben benieuwd als er iemand is die luistert die zegt... nou ja, ik vind het wel een goed uh, iets. Die mag natuurlijk ook bellen, 0801 21. Tot nu toe vooral heel erg veel mensen gehoord... die er uh, heel erg op tegen zijn. En ik begrijp ook heel erg goed waarom. Um, nou, laat ook van u horen. 0801 21. de weekend- en avondtoeslag. Moet die blijven of kan die de deur uit? Ik hoor het graag. I confess I'm heartless Lift your gaze, you're wet van Andrew Bell. Een man die fantastische muziek maakt. Dus als u nog een keertje op zoek bent naar hele mooie muziek. Ga dan zeker even snuffelen in het oeuvre van Andrew Bell. Want hij heeft hele mooie liedjes gemaakt. We hebben het vannacht over de toeslag... die in het weekend en in de avonduren wordt betaald... door de werkgever aan de werknemer. Uh, ja, die gaat wellicht verdwijnen. Althans, dat wil voorzitter van Stralen van het MKB Nederland. Ja, of dat er doorheen gaat komen of niet. Dat is natuurlijk de vraag. Maar zijn we het er ook mee eens? Um, ik vroeg net heel eventjes of iemand wist... hoe dat in het buitenland uh, ervoor staat. En toen belde Erik, goeienacht... Ja, goeienacht. Jij, jij weet hoe dat zit uh, he, in Duitsland met die toeslagen. Ik heb mij er eens in verdiept. Ik ben zelf ook vrachtwagenchauffeur geweest. Ja? Yeah. Het uh, leuke van het beroep is al lang weg. Ik kan al, uh, al heel lang niet meer naar het buitenland. Dus uh, dat hebben die anderen voor mij al heel duidelijk uitgelegd. Ja. Yeah. Ik dacht, nou dan word ik touringcarchauffeur. Ah, kijk, ja. Yeah. Ik, ik ging stage lopen bij een topbedrijf en een paar maanden later was het failliet. Oh. Ik heb mijn stage niet eens af mogen maken. Oh, dat is balen. Ik heb mij er een beetje in verdiept of het interessant zou zijn om in Duitsland te gaan werken. Ja. Nou, alsjeblieft niet. Nee? Is het dan nog veel erger? Uh, Duitsland wat ik uit mijn jeugd ken, wat een uh, mooi en sociaal land was waar de dingen goed geregeld waren, bestaat gewoon niet meer. Duitsland waar ik in, in de zandbak ooit een keer Duits heb geleerd, ik kent het niet meer terug. Als je er als toerist komt lijkt het geweldig, als je er alleen maar uh, je boodschappen gaat doen lijkt het geweldig. Even krabben, het vernislagje komt eraf uh, er en dan zie je hoe het echt zit. Ja. Even een paar voorbeelden. Als jij in Duitsland in de bijstand raakt, ja. krijg je 350 euro in de maand. Dan zou je zeggen, hoe moet je dan wonen? Dat betaalt de stad voor je. Mm. Maar niet te vroeg hoe raar roepen, want alleen de ziektekostenverzekering is al 200 euro in de maand. Zo. Dan heb je de pech als je op het platteland woont. De Arge, de Duitse. Uh, het Duitse arbeidsbureau kan je zomaar oproepen voor een gesprek. Ben je door je geld heen uh, dat je geen kaartje voor de bus kan betalen. of er rijdt geen bus bij jou in de buurt en je auto is kapot. dan ben je dus niet verschenen voor een gesprek en dan wordt je uitkering gelijk met 40% gekort. Zo, dus ze zijn, daar lekker, ze zijn daar behoorlijk streng, zeg maar. Hang me niet op aan het percentage. Ik, ik doe het nou even voor het voorbeeld: zeg dit, maar het kan 30% zijn. Ja. Ja. Ze zijn daar onredelijk streng. Als iemand zelfs een goede reden had om niet te komen. Dan, dan nog wordt de uitkering... Daar wordt geen rekening mee gehouden. Uh, in de wet staat het wel dat dat een uh, gegronde reden is. Maar die medewerker van het arbeidsbureau... die kent alleen maar dat gedeelte van de wet... wat ze nodig hebben om de bijstandsgerechtigde uit te knijpen. Oké, okay. Nou, dat klinkt uh, behoorlijk heftig. En weet je dan ook hoe het zit met de toeslagen... in het weekend en in de avonduren? Ja, die zijn er ooit wel geweest... maar daar durft niemand zijn mond meer open, over open te doen. Oké, okay. dus... Tegenwoordig is de nieuwe mode minijobs. Mini-jobs? Dan verdien je dus 400 euro in de maand. Nou, yeah. dan ga je er inderdaad uit vergeleken bij je bijstand van 350. Ja. Yeah. En die mini-jobs zijn zo'n razend succes geworden bij de ondernemers. Als je tegenwoordig in Duitsland je boodschappen gaat doen... in zo'n uh, real calf waar dat ze van 7 uur zorgens tot 22 uur s avonds open zijn. Ja. Yeah. Waar betalen ze dat van? En er komen echt niet zo heel veel meer klanten. Dat betalen ze gewoon door dat personeel 3,50 euro per uur te betalen. Zo. Maar die mini-jobs zijn niet fulltime? Uh, ja, dat wil wel eens fulltime zijn, ja. Zo. Ik heb me ook georiënteerd hoe het voor mij zou zijn... om over de grens te gaan als touringcarchauffeur. Ik spreek zes talen. Ja. Yeah. Ik zou ook best bereid zijn om 500 kilometer van mijn huis te werken. Maar niet in Duitsland, neem ik aan, onder deze voorwaarden. Nou, ik, desnoods ook in Duitsland. Maar ik wil dan wel fatsoenlijk onderdak boven mijn hoofd hebben. En uh, ja. ik ga niet mijn flat kopen in Nederland. Absoluut niet. Nee, nou, dat gaat gewoon niet. Dat nee, dat nee, je hoort het inderdaad. Nou ja, bedankt voor het, uh, voor het uh, kijkje in de wereld van Duitsland in ieder geval. Dat en geeft ons weer een klein beetje, weer, beetje, uh, beetje moed. Wat mij zo leuk leek, dat wordt uh, steeds vaker ook alleen nog als, uh, als minijob aangeboden. Ja. En uh, laatst hoorde ik op Radio 1 iets over uh, slachterijen in Nederland die het niet meer uithouden. Omdat in, in Duitsland geen minimumloon bestaat. En mm. uh, mensen die daar in slachterijen uh, werken, die verdienen 4,5 of 5 euro per uur. Ja. Nee, het, het, klinkt, uh, het klinkt niet goed, uh, Erik. Dank je wel in ieder geval voor je toelichting. Iedereen die in Duitsland zijn boodschappen gaat doen. Ja, voor de eigen portemonnee is het goed. Maar uh, de Nederlandse economie gaat eraan kapot. En, ja. uh, het uh, water loopt altijd naar het laagste punt. Ze moeten ja. juist in Duitsland het minimumloon invoeren. Nou, je ziet dat het daar ook wel een beetje duurder wordt. Maar dan hebben we tenminste wel reële omstandigheden... waar dat mensen die werken niet werken en toch nog hartstikke ja. arm zijn. Nee. Nou ja, Erik, dank je wel voor je toelichting in ieder geval. En een hele fijne avond nog. En uh, ook aan de telefoon heb ik uh, Kees. Hele nacht. Hele goedenacht. Heel hey. Wat is hier al dat ik op werk ben? Ja, je bent aan rij. rijden. Ja, ja, ik hoor het. Ja. Ja, ik ben aan het rijden, maar uh, ja, ik, uh, dit raakt nog kant op. Ik vind het wel beschot. Wat ik nou net van mijn vorige, uh, die vorige persoon die ho hoort. Ja, dat is ook gewoon uh, natuurlijk erg. Maar ja. wij zijn hier in Nederland en onze voorouders hebben alles opgebouwd. Ja. Die hebben ervoor gestaakt, die hebben ervoor gevochten dat wij uh, deze sociale voorzieningen krijgen. Ja, want dat is nog een heel punt geweest inderdaad. Om, om die extra ja, toeslag ja. te krijgen was een heel gevecht inderdaad. En nu willen ze het Juist. zomaar weer afschaffen. Juist. En uh, we hebben dat voor elkaar gebracht. En nu wordt het dus in uh, deze vier jaar tijd... door ook met de crisis wordt het gewoon als het ware allemaal van tafel. Ja. En daar komt de een of andere meneer. Uh, vijf ton per jaar misschien gaan verdienen. Of wat het ook ook. Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik ben komt, nou wel heel benieuwd. Maar... Ja, en die komt nou eventjes met een verhaaltje van... Nou, dat kunnen we ook wel afschaffen. Ja, zou die meneer ook in de avonduren en in de nacht werken? Of, uh... Dat doet hij dus niet. Nee, 5 uh, ton misschien per jaar. En dan, moet hij, dan krijgt hij nog een auto van de zaak. En nog een particulier chauffeur bij. En dat wordt allemaal betaald. En dat zijn dingen die wij op moeten brengen voor hun. ja. En dat het is hetzelfde als uh, met, met Rutte en het hele zootje daar in Den Haag. Als dat kabinet komt te vallen, dan zitten ze op wachtgeld. Dat wachtgeld, dan er, dat, dat soort dingen moet eraf. Ja, ja jij zegt bezuinigen is goed, maar dan wel aan de je goede gaat. kant. Je, gaat, je, komt in, uh, je komt zonder werk te zitten, je gaat gewoon de WW in. En of je nou een minister bent of wat het was geweest, uh, ja. uh, geen wachtgeld, helemaal niet. Uh, en boven uh, bonussen ook afschaffen. Ja. Dat moeten ze doen. En niet, oh, Jan de arbeider, gewoon iedere keer maar pakken, pakken, Nee, precies, want er blijft niks over uiteindelijk. Nou ja, als je dus, uh, we worden allemaal bevorderd om te zeggen, we moeten een huis kopen. We moeten een huis kopen. Ja. Mensen kopen het ook naar huis. Nou ja, kunnen dat zelf niet betalen. Uh, dus alles gaat via de bank. Ja. Komt onder zonder werk te zitten. En als je dat dan zo allemaal wel hoort, het kan allemaal zomaar En uh, nou ja, ik, ja echt, we, we maken ons eigen land, maken we zelf helemaal kapot. Ja, en dan komen de dourbenomen hier naartoe. Die komen hier werken. Ze rijden met een auto. Ze betalen geen wegenbelasting. Qua eh, eh, verzekering hoeven ze ook eh, extra zo, eh, voorzien hoeven ze ook niet te betalen. Hè? Wat wij dus wel moeten, ja? ja. Nou, ik vind het allemaal. Eh, het kan zomaar. Ja, we komen er al met al niet uh, veel beter uit de bus, zeg jij, Kees. Nou ja, ik vind gewoon zo. Je hebt iets opgebouwd in je, in je leven. Je hebt een huis gekocht, et cetera, alle dingen meer. Maar dat wordt nu allemaal eventjes van uh, de grond ingeboord. Ja. Hey, onze voorouders hebben hiervoor gevochten. Uh, ben jij ook ja. bereid om, uh, om ervoor te gaan staken of er iets voor te gaan doen? Nou, wij hebben toen in de jaren zeventig hebben wij een keer de Moedijbrug vastgezet. Ja. Ik weet niet of je dat misschien nog kan herinneren. Toen hebben we ook zoietsen met vrachtauto's, hebben we gewoon heel de Moedijbrug vastgezet. Oké. Okay. En dat was toen een geslaagde actie. Nou. <laughs> en ik denk dat we dat weer eens moeten doen. Ik mag, ik mag je niet oproepen ja. om dat te gaan doen, maar ja. Uh, ja. <laughs> ja, daar is bij de Moedijbrug. Ja. En, en, en bij Breda gewoon de, de boel eens een keer goed vastzetten. Nou, kijk. Uh, Kees, en, uh, ik, uh, ik hoop dat het, uh, vervoersbond FNV, dat die daar eens een keer ook uh, daar, uh, geruchtbaarheid aan gaan geven. En dat we dus met z'n allen daar zo gaan stagen. Nou, Kees, ik uh, denk dat je het nieuws dan wel gaat halen. Dus als je actie doorgaat, oh. dan uh, ga ik het vast uh, terugzien. Nou, ik uh, hoop dat het FNV dat die duizend wat doet het vervoersbond FNV. En, uh, en, dat, dat, dat, uh, en niet alleen dat, maar gewoon over het Malieveld of wat dan ook. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet of uh, meneer Rutte, die een pancadien chauffeur heeft en een pracht van een auto, of dat hij dat zelf betaalt, of dat dan betaald wordt door de staat. Ja, ja ik durf het allemaal niet te zeggen, inderdaad, wat er in hun uh, cao staat. Nee, nee, maar, maar, uh, ja. dat, als, als jij, als jij uh, uh, weet ik hoeveel ze verdienen, 174.000 uh, per jaar. Nou, dan kun je je makkelijk uh, chauffeur met de, met de, met de, met de auto kunnen je, je makkelijk betalen. Hè? Ja, dan precies. Is dat een ja. Hey Kees, ik wil ja. je in ieder geval bedanken voor het telefoontje. Jij bent er ik op tegen. Jij zegt dat het moet in ieder geval blijven en desnoods ga je staken. Nou, als dat gebeurt, dan gaan we zeker nog van je horen. Dankjewel voor het telefoontje en een fijne nacht. Ja, Kees gezegd er nog van zonder transport staat alles stil. Ja, dat is zeker ja. zo. Juist, en dat moeten we gewoon eens keer gaan doen. Ja, ja nou ja. <laughs> ik, ik hoop het natuurlijk niet dat het zover gaat komen. Maar uh, ik uh, zal het dan tegen die tijd vast van je horen, Kees. Uh, rij voorzichtig okay. in ieder geval. En een fijne nacht. Ja, dank je. Even gelijk, dank je. Yo, en, uh, tot slot ga ik nog heel kort naar Carolien. Hele nacht. Goedenacht Goeienacht, met uh, Carolien. Uh... Ja, ik zal het mij even zeggen. Ik zou die voorzitter misschien eens voorstellen om een maand lang met mij te ruilen. Ja, wat, wat voor werk doe je? Ja, ik rijd ook op de en ik zit al twintig jaar alleen maar nachts op de weg. Zo. En uh, ik vraag me af hoe lang die man het vol zou houden voor dit inkomen. Hè. Ik zou graag met hem willen ruilen ja. dat ik een, een maand lang zijn werk met zijn inkomen ga doen. En dat hij mijn werk met dit inkomen gaat doen. Ik en vind, dat zonder ik vind... de nachttoeslag natuurlijk, hè, want dat wil ja. hij. <laughs> ja, dat dan ook nog ja. inderdaad. Ja. Ja, ja, ik vind het een mooi voorstel. Ik zou, uh, ik zou het wel een mooi experiment vinden. Ja. Ik denk nou, dat hij dan ik, zegt, uh, ik, dubbele toeslag. Ik denk dat hij na twee weken huilend thuis komt, want hij kan zijn ogen niet meer open houden. Ja, en dat hij dan ook zegt, uh, ja. we doen dubbele toeslag ja. voor al die chauffeurs in de, ja, de nacht. Ja, want het, het is echt een stuk zwaarder dan overdag, hoor. Ja, En dan is niet goed bij zijn hoofd dat hij, dat hij hiermee aankomt. Ik hoop dat ze hem gauw ontslaan en dat hij geen wachtveld krijgt, dat hij gewoon een uitkering wordt krijgen. Ja. Want zo iemand, die, die hoort helemaal niet op die plaats. Hé, hey, en, en Caroline, rij, rij jij bewust s'nachts, omdat er dan een toeslag is? Ja, ook daarom. En omdat het s'nachts wat rustiger op de weg is, het is uh, ja, het is, het is wel zwaarder en spannend om wakker te blijven natuurlijk. Maar ja. overdag slapen. Maar het is, ja, je kan doorrijden. Ja. En, de, en het, het werk is nou eenmaal zo. Ja, zit je al lang het op de vrachtauto? Echt... Ja, 25 jaar. Zo. Jij bent ja. een uh, echte doorgewinderde uh, vrachtwagenchauffeuse. En als deze regeling doorgaat, dan is dat uh, voor jullie branche helemaal uh, katastrofaal, uh, als ik het zo begrijp. Ja, ja dat is voor ja. een heleboel mensen, want je hele leven is erop ingesteld, Je ja. financiële leven en de rest van je leven, ja. ja. Nou, Carolien, ik wil je ontzettend bedanken voor je telefoontje. En ja, uh, ja, als, je het, als je het voorstel er doorheen krijgt bij Van Straal om een keer te ruilen, dan hoor ik heel graag van je. Ik ben benieuwd. Ja, okay. Rij, voor, rij voorzichtig. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank je. Bye. Bye. Ja, en zo komen we al aan het einde van dit uur over de, de, de toeslag in de avonduren en de weekenden. En als ik ons met z'n allen zo hoor, dan. Kan Ik eigenlijk wel 100% stellen dat we er allemaal valikant op tegen zijn. Deze uurtjes zo midden in de nacht als we vrachtauto rijden... als we hier uh, aan de radio zitten, uh, als we ook maar wat voor werk ook doen. Die toeslag die moet er uh, eigenlijk gewoon blijven. En anders willen we best eens ruilen inderdaad met meneer Van Stralen. Ik ben benieuwd of hij op ons aanbod ingaat. Zometeen na drie uur gaan we het hebben over de werkgelegenheid. Is dus eigenlijk blijven een beetje hetzelfde thema, maar dan uh, voor de ouderen. Want veel ouderen zitten zonder werk en komen ook niet meer aan een baan... ...vanwege leeftijdsdiscriminatie. Blijf dus zeker luisteren, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat na het nieuws van drie uur. Met twee eh, ontzettend interessante gasten hier eh, aan tafel. En ik heb ook live muziek in de studio. Dus eh, blijft u aan de radio gekluisterd. En dan ben ik zo bij u terug.